Raymond Seré met het NOS-journaal. Op beelden van een Amerikaans en Russisch vliegtuig neerstorten. Volgens nieuwszender CNN wordt dat door het Pentagon bevestigd. De flit staat waarschijnlijk op een explosie, maar wat er precies is gebeurd... kan op basis van de beelden niet worden vastgesteld. Het kan zijn dat de brandstoftank ontplofte of een motor in brand vloog... maar er kan ook een bom aan boord geweest zijn. Bij het ongeluk boven de Sinai-woestijn kwamen alle 224 inzittenden om het leven... Banken willen beter weten hoe vervuilend bedrijven zijn... zodat ze daar rekening mee kunnen houden bij hun investeringsbeleid. Dat staat in een klimaatrapport van de elf Nederlandse banken. Nu hoeven bedrijven niet te rapporteren hoeveel CO2 ze uitstoten. En dat is voor de banken soms lastig... omdat ze zelf de duurzaamheid van investeringen moeten onderzoeken. Bedrijven moeten daarom zelf voortaan aangeven hoe groen ze zijn. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zal dit ertoe leiden... dat bepaalde investeringen niet meer worden gedaan. Voor het derde jaar op rij daalt het eigen vermogen van de provincies. Vorig jaar hadden de provincies volgens het CBS in totaal een eigen vermogen van bijna 16 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan in 2013. De provincies besteden het eigen vermogen vooral aan verkeer en vervoer en aan natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast kregen ze minder geld uit het provinciefonds, dat een van de grootste inkomstenbronnen is. Onderling zijn er grote verschillen, zo had Gelderland een eigen vermogen van ruim 4,7 miljard euro. Het van Zeeland was met 139 miljoen het kleinst. In Groningen hebben artsen voor het eerst een buikwandtransplantatie uitgevoerd. De operatie in het UMCG is al een half jaar geleden uitgevoerd bij een patiënt van 25 met de ziekte van Kroon, een chronische ontstekingsziekte van de darm. Het nieuws is nu pas bekendgemaakt omdat het grootste afstotingsgevaar intussen voorbij is. En dan het weer door het hele land kan plaatselijk dichte mist voorkomen. In de loop van de ochtend lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door. In het noorden blijft het langer grijs, maar ook daar gaat later de zon schijnen het wordt 13. Tot 17 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude 10 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 11 kilometer. A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Weidewormer 12 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 7 kilometer. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort, bij Knopend Hoevenlaken 12 kilometer. Op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar, tussen de N14 en Wassenaar Centrum 5 kilometer. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, tussen Zoetermeer en Hazerswoude 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zijn we allemaal wakker? Ja, hè. De ziel uit de jaren 80 van Randy MC te samen met Aerosmith Jordan Walk This Way. En daarmee is het 16 over 2 gooien tijd voor Zandvoorts Nieuws in het kort.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 Ook na te lezen trouwens op internet via www.zfmsandvoort.nl Meer muziek onderweg op deze zondagmiddag bij ZFM. Hier is Omi met The Cheerleader.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 Dat kan ik natuurlijk altijd de strandwandeling nog maken. Maar nog even een oproep voor diegenen die denken: dat nou, zou ik nog vanmiddag gaan doen als ze niet naar het strand willen. Want vanmiddag treden namelijk Didi VSOP en meneer Wim op tijdens het museumpodium. Gezien de bekendheid van met name Didi VSOP.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 Wim lekker lachen. En voor 10 euro heb je een geweldige zondagmiddag. Dus dat ga je meemaken allemaal in het Zandvoorts Museum hier in Zandvoort. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Move Ik ben aan de tolweg die de met deze van Fans Joy, de, de Riptides. Inmiddels één minuut over half drie, tijd om te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, Albert-Jan? Nou, eh, maar een eerlijk antwoord. Ja, echt goed. waar. Luister maar goed. Uh, we zijn uh, deze no 1 november begonnen met mist. En de mist lost geleidelijk op, maar gaat over in nevel en lage wolken.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 Vanaf vrijdag overheerst de bewolking en neemt ook de kans op regen of buien toe. Aldus Rico Schreuder. Bäh, helemaal niet leuk. Hè? Nee, niet lekker. Nee. Nou, wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. Dat was het weer. voor. En zo dadelijk gaan we eens even kijken naar de wedstrijden in de eredivisie. Een paar mooie wedstrijden gisteren, waar een hele hoop gescoord is. Daarover hoor je straks meer bij CFM. Meneer Strain en Drops of Jupiter. deze hit van alweer een aantal jaren geleden weer terug te horen op de Zandvoortse radio. Dat was Train and Drops of Jupiter. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. Ja, www.zfmzandvoort.nl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 And I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me. Want. zeg maar, vertoont vandaag in Amsterdam. Gaat onze collega Willem Bruijs heen? Die schreef al op Facebook. Ik ga van 023 naar 020 naar 007. Mijn, mijn naam is Bruist. Willem, Willem Bruist. Bruist. <laughs> Zo is het. Sam Smits uit die nieuwe James Bond-film. Writing on the Wall. Daarvoor de nieuwe Adele trouwens. Dat was Hello...